In die stad, in de provincie Homs, opende regeringsmilitairen gisteren het vuur op Syriërs... die zich na het vrijdaggebed hadden verzameld voor een betoging. Volgens de VN zijn zeker 92 burgers gedood, onder wie tientallen kinderen. Een brand in een natuurgebied op Vlieland heeft een stuk hei in de as gelegd. Het gaat om een gebied zo groot als twee voetbalvelden. Het vuur brak rond half tien uit en verspreidde zich snel. De rook was tot op het vasteland te zien.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 ANWB-verkeersinformatie. De A15 Rotterdam richting Europoort... tussen Pernis en knooppunt Benelux, 2 kilometer door wegwerkzaamheden. De A16 Breda richting Rotterdam... tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek, 4 kilometer. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder nacht en welkom live vanuit het College Hotel te Amsterdam. Normaal gezien loop ik boven door de gangen en klop ik op de deur van een van de kamers. Maar nu loop ik beneden door de gang en ben ik op weg naar de bar. Want we hebben vandaag iemand in de overnachting die ook ja, even tot rust mag komen... na nou, niet een week hectiek, maar wel twee weken hectiek. Uh, hij is in het brandpunt van het nieuws al twee weken lang... Dus hij heeft waarschijnlijk wel een drankje verdiend. Hij is ook nog jong. Hij heeft de leeftijd ervoor... om op zaterdagavond uh, in, de, in de bar te zitten. Ik heb het over Tofi Dibi. Ja, de kandidaat uh, om, om GroenLinks-leider te worden. Hallo. Dag Tofi. Dag Patrick. <laughs> ja, ik zei het net al. Ik, in normaal gezien beginnen begin we altijd uh, boven... en dan zitten de gasten in de kamer. Maar ik dacht, ja... Jij bent 31, het is zaterdagavond. Jij hoort toch ook in een, in een bar te zitten, Ja, je, dat, dat, dat klopt. Gebeurt dat nog vaak? Uh, nee, niet meer heel vaak. Maar ik, ik mis het wel, moet ik zeggen. Zeker de laatste weken. Even afleiding, even afreageren. Ja, en ook gewoon um, afstand van het politieke. En gewoon met... Het klinkt heel cliché, hoor. Maar gewoon ook met leven met normale mensen. Ja. ja. Want ben jij een uitgaanstype? Ja, ik ben altijd wel iemand geweest die um, op zoek gaat naar welke DJ draait waar en, uh, en welke vrienden kunnen allemaal en dan gewoon. Met z'n allen ervoor gaan. Eerst bij iemand thuis en daarna los in een club of zo. Ja, daar dat, dat, dat, dat hou ik van. En waar hadden we dan eigenlijk vanavond moeten zijn in Amsterdam? Welke, waar, waar is het feestje vanavond? Uh, ik weet niet precies waar het feestje vanavond is. Maar het zal of in de Paradiso zijn, of in de trouw. Of, mm, er is niet meer heel veel... Het, dit is ook een cliché, maar... Er is niet meer heel veel leuks te doen in Amsterdam... zoals, zoals ik het me herinner van een paar jaar geleden, zeg maar... Het is dus niet meer echt vernieuwend, voor mijn gevoel. Of word je gewoon te oud? Ik denk ook wel... Nee, maar dat klopt ook. Ik ben gewoon moe heel vaak op vrijdag. Yeah. Dus dan ga ik gewoon slapen. Ik, ik ga denk ik straks ook gewoon slapen. Maar, uh, uh, nee, maar als er een goed, vee, een goed feest is met, met vrienden... En dan, dan, dan ben ik wel uh, down, om het maar te, te en zeggen. En is een avondje stappen voor jou ook uh, seks, drugs en rock'n'roll? Niet meer. Nee, uh, sowieso uh, moet ik oppassen met wat ik doe, omdat ik gewoon heel veel herkend word. <laughs> uh, maar dat was het wel, ook soms. Ik bedoel, uh, ik heb ook gewoon geëxperimenteerd in mijn jongere jaren. En, uh, uh, en soms mis ik dat ook, ja. ja. Doe je het niet stiekem af en toe nog eens een keertje? Uh, er zijn momenten dat ik gewoon, als iemand een jointje tevoorschijn tover dat ik gewoon een trekje neem, ja, zeker. Ja. Um, en ik zou, als ik het echt, echt zou willen, en dan zou, ik me, dan zou ik het wel gewoon doen, denk ik. Ja. Ik ben niet zo iemand die dan heel politiek correct gaat zeggen van, nee, uh, ik inhaleer niet, <lacht> of zo. Maar en een pilletje of een lijntje? Weet je, ik heb het allebei gedaan, maar dat, dat is lang geleden. Ja, <lacht> ja maar ja, ik, ik, ik ben best wel een brave jongen geweest, heel lang, en er was een periode... In mijn leven dat ik dacht, schijt aan alles. Maar schijt aan de overheid, om het maar, uh, om het maar jeugdig te zeggen. En toen heb ik dat soort dingen wel gewoon gedaan. Ja. En wanneer was die periode? Um, een, een tijd voor de kamer, voordat ik de kamer inging. En niet eens heel lang daarvoor nog. Um, en toevallig kwamen allemaal vrienden kwamen op hetzelfde moment in, die, in diezelfde fase. Ja, en dan, en dan ga je gewoon uit en dan neemt iemand dat en de ander doet dat en... <laughs> ja, maar jij zegt dan, ja, toen had ik een periode scheid aan de overheid. Mm -hmm. En direct daarna ga je gewoon in de Tweede Kamer. Nee, niet, ja, niet direct daarna, maar ja, ik vind dat het samen moet kunnen gaan, ook. Van de, gewoon een vrij zijn en jezelf zijn moet... politici zijn ook mensen, hoor. En uh, geloof me, ze doen ook genoeg... Dingen. <laughs> <laughs> dus, Vertel? Nee ik, nee, ik heb geen spannende roddels of zo, maar. Nou, laat deel... het eerst, want de barman staat, die wil, ja. die wil ons iets te drinken. Wat wil je graag drinken? Ik zag de barman al iets met cocktails doen en ik ben, ik ben zelf gek op cocktails. Heb je een volk altijd een beetje de vraag? Ik kan het bij elkaar gaan toveren, maar. Ik, vo, vo, ik vertrouw je wel. Dat je, ik, ik hou van mojito's, en, maar ook als je iets fruitigs of zoiets hebt wat je zelf. Uh, wat de specialiteit is of zo. Ik heb vandaag een moment willen experimenteren met iets. Hè? Als we de polo wagen... Ja, ik wil, het, ik wil de gok wagen. Want lef heeft hij hoor, die tofendibi. <laughs> dat is wel uh, gebleken. Ik wil gewoon een fluitje natuurlijk. Ik ben een hele positieve <laughs> jongen, wat, ja, de, wat dat betreft. is uh, Maar je zei jongen. dus, uh, politici zijn ook mensen. Dus daar, uh, het gebeurt allemaal. Ja, dat beeld van... Oh, ze zijn allemaal... Uh, uh, gaan naar huis en dan met de kinderen... En dan slapen en dan... Dat... Ik vind dat niet... Dat, dat, het is niet dat het zo moet zijn of zo. Dat is ook maar iets wat we onszelf hebben aangepraat. Dat je moet voldoen aan bepaalde dingen om politiek te zijn. Maar je hebt toch een, een, een voorbeeldfunctie, zegt men dan? Ja, en uh, ik vind dat mijn voorbeeldfunctie ook mag betekenen dat ik zeg... Uh, bij jeugd hoort ook vallen en opstaan en experimenteren. En dan ontdek je jezelf beter. En... Uh... Uh, wat je nu aan het uithalen bent, namelijk uh, uh, proberen lijsttrek te worden van GroenLinks... Uh, de, de, de, de slag aangaan met, uh, met uh, Jolande Sap. Is dat ook uh, experimenteren en uh, denken van, nou, we kijken wel waar het schip strandt? Nee, maar het is wel een soort, er zit wel eenzelfde gevoel achter van... Uh, um, je niet laten weerhouden door uh, allemaal verwachtingspatronen of zo van anderen. Dat zit er wel heel erg in. Ik heb iets rebels altijd al gehad... Um, en dit heeft daar ook wel mee te maken, maar het is ook gewoon... Ik zag dat het niet goed ging en ik dacht, als, als ik, ik moet dan niet klagen langs de zijlijn... maar dan moet ik ook laten zien, hoe, kan, hoe zou ik het dan doen? Is voor haar goed, is voor mij goed, is voor de partij goed? O, dat voor de partij goed, dat uh, weet ik niet. Maar goed, we gaan er ja. zo meteen nog uitgebreid over praten. Maar eerst even over jouw cocktail, <laughs> je, je mojito of wat je ook krijgen gaat... Uh, jij drinkt gewoon alcohol als, als moslim. of Hoe mm. praktiserend ben jij als moslim? Ik ben praktiserend, maar het is wel dat ik... Um, ik, noem, ik, ik beschouw mezelf als een vrije moslim. Dus ik... Um, ik, kies, ik, er zijn, ik kies zelf wel de manier... Ik interpreteer mijn geloof op mijn manier. En ik eis ook die vrijheid van mezelf op, zeg maar. Dus ik weet ook wel dat er men, mensen zijn, ook moslims zijn... die dat niet leuk vinden als ik het zeg... Dat ik drink bijvoorbeeld, dat ik wel eens drink of dat ik wel eens uitga. Um, maar dat, ik vind het belangrijk om... Ik ben echt, weet je, hoe de vrijzinnige christenen hebben gevochten voor het vrijzinnige christendom. Dat, dat wil ik ook een beetje doen, maar dan voor een ander geloof. Um, en als je nu met me mee zou gaan naar Amsterdam, dus naar, naar, naar het centrum... dan zou je zien hoeveel, zeg maar, moslims um, best wel vrij met hun geloof omgaan. Maar, maar je bent wel praktiserend. Uh, uh, uh, uh, Bid jij vijf keer per dag? Nee, ik heb, ik heb gebeden een tijdje. Um, de ramadan komt er bijna aan. Dat is, dat is een maand waar ik echt, echt... Dat is, nou, dat is een van de mooiste dingen van mijn geloof, vind ik zelf. Die maand. Um, dus het is... Het is um, ik beschouw mezelf als moslim, maar niet, ik laat me niet opleggen... door andere moslims hoe mijn geloof uh. geprakticeerd moet worden... En, maar dan geloof je dus ook in het uh, hiernamaals En als je dan doodgaat, waar ga je dan naartoe? Ja, dat is, dat, is, dat is een hele moeilijke vraag. Ik heb daar zelf vaak over nagedacht. Vaak ook over gesproken met vrienden van... Ik geloof niet dat het leven eindigt. Dat, is gewoon, dat, is, dat, zit er, dat heeft er ook altijd al in gezeten. Ik kan, ik kan me dat niet voorstellen. Dat je gewoon ineens weg bent. En uh, terug gaat op de aarde of zo. Ik heb het gevoel dat het leven ook een soort van... Je moet een goed mens zijn en als je goed mens bent dan gaat het leven gewoon door en het leven moet goed gevierd worden ja en daarom bestellen we nu een cocktail voor jou ja. en volgens mij is er veel een cocktail met veel fruit en dat is ook wel goed voor je want ik zie dat je een koortslip hebt ook ja het is, nou, ik heb best wel veel op mijn lip gebeten de afgelopen weken oh ja <laughs> letterlijk en figuurlijk dankjewel um, proost, proost. proost. Uh, op je overwinning dan zeker toch mm, of niet mm. Op de overwinning van GroenLinks op 12 september. Oké. Okay. Ja. Maar ook wel op de overwinning. Maar goed, je koortslip, is het, is, het, is het ook vermoeidheid of stress? Ja, ik heb extreem slaaptekort de afgelopen weken gehad. En ook, ik, ik ben best afgevallen. Uh, dus het is allemaal lage weerstand. Ja. Maar is er, heb je ook, ook last van stress? Ja, de afgelopen weken? <laughs> extreem, ja. Ik bedoel, ik, ik ben ook wel een... Uh, ik kan het op, tenminste de, afge nee, de afgelopen... weken kon ik het niet meer goed uitschakelen. Dan gaat je hoofd door. Ik weet niet of je dat kent, maar dan ga je slapen... en dan het is het vijf uur s'nachts en dan denk je... Oh, de wekker gaat zo. Ik heb nog niet geslapen. Dat, dat heb ik heel vaak gehad de afgelopen weken. En er waren ook echt momenten dat ik dacht van... ga ik het nog trekken? <laughs> en dat doe je jezelf ook wel aan, hoor. Het is niet per se dat iemand anders je dat aandoet. Um, maar wat is je grootste zorg? Als je zo ligt te malen in je bed... Hmm. Of je het kan, of je het goede doet. Dat zijn dingen die, die ik me wel heb afgevraagd de afgelopen weken. Heb ik niet iets heel ergs gedaan. Waar ook momenten, dat, dat, dat, werd, dat werd me ook gezegd, dus dan, dat werd ook opgeschreven door mensen. Um, en dan ga je dat ook wel afvragen. Um, maar dan zijn er, weet je, dan als ik dan vandaag. Vandaag was echt een goede dag in de zin van. dan zie ik gewoon mensen op straat, vrolijk, in een park lopen, kinderen, ouders. En dan laat, kan ik het ook wel weer loslaten. Maar de afgelopen weken zat ik in een soort van tunnel, een bubbel. Ik zag niks meer anders dan commentaren en uh, intern gedoe. Ja. Ja. Heb je je ook alleen gevoeld? Ja. Maar niet op een. Ik bedoel, niet van oh, ik ben zo zielig, ik ben alleen, maar Um, ik weet niet of je dat... ik denk dat iedereen dat wel, wel eens heeft meegemaakt, maar als je bekend bent, jij weet dat denk ik beter dan ik, dan heb je veel mensen om je heen, die allemaal wel iets willen, of willen hangen een keer, of willen uitgaan, of met je willen afspreken. En um, soms ga je geloven in die me, ga je geloven in dat je iets ex, dat je extra... dat je een celebrity bent, of zo. En dit zijn wel momenten waarop afgelopen weken was er bijna niemand. Ik, ik kon gewoon uittellen wie er waren. En, dat, en de grap is dat het mensen waren die, die ik had verwaarloosd de afgelopen jaren. Die er ineens wel waren. En de mensen die dan de hele tijd om je heen kriolden... had ik echt niks aan. Um, wie zijn de mensen waar je wel wat aan had? Zijn dat vrienden, zijn dat mede-politici of zijn dat, dat familieleden? Um, vrienden. Um, een paar, heel weinig hoor, maar een paar politici. Um, en gewoon mensen op straat. Want ik, ik heb natuurlijk veel um, teruggelezen van de afgelopen weken ook. Mm. Nou, dat was ontzettend veel. Je was ook niet van de tv af te slaan. Ja, dat um, was heel En ik las natuurlijk ook heel veel uh, wat jij ook zei. van: nou, Er waren ook mensen uh, binnen de partij die het hebben afgeraden die zei van, je moet het niet doen. Waren er ook mensen die zeiden van, ja, dat is een goed idee, Tofieck? <laughs> ja. Wie? Um, gewoon mens, geen uh, prominente. Of geen... Uh, uh, mensen die onbekend zijn, gewoon familie en vrienden. Maar binnen de, de fractie heeft niemand gezegd, dat is natuurlijk een goed idee. Oh, jawel. Er waren wel mensen in de fractie die zeiden van... ga ervoor, want laten we nou niet doen alsof het nou geweldig gaat met GroenLinks. Ja. Wie waren dat? Ook kamerleden, uh, maar ik vind het ongemakkelijk om hun naam... Te, weet je, dan, dan is het bijna alsof ik zeg, die steunt mij en die steunt haar... en die steunt mij en die steunt haar... maar er, waren, er zaten ook kamerleden bij, medewerkers. Uh, kamerleden van andere partijen. Raadsleden, gewoon genoeg op zich. Want toch alleen, wel? Ja, alleen... De, de, de, niemand, durfde zich, niemand durfde zich uit te spreken. Dat ja. vond ik ook heel opvallend. Toen al die prominente uh, Jolande steunde, en dat, en dat is prima... Denk ik ook dat heel veel anderen schrokken. Ja. En dachten van, als ik nu, me nu voor Tovik uitspreek, kom ik dan nog wel terug. weet je? Dat, zo werkt het ook gewoon. Het is heel Politiek is echt... Baantjes het, behouden. Het ook. Het ja. is ook echt heel hard. Um... Nou, ik, eh, ik, ik hoorde in ieder geval dat als jij lag te malen eh, op je bed... dat je dan altijd één plaat draaide de afgelopen weken mm -hmm. om af te kicken. Wat was dat? <laughs> Dat was Bob Marley met Everything's Gonna Be Alright. Dan ja, gaan we daar nu naar luisteren. Okay. En dan gaan we ondertussen naar jouw kamer. Ja. Dan kan je een beetje tot rust komen. Okay, Neem voor, smaakt hij goed de kopje? Hij in? smaakt heel goed, dankjewel. Hey, proost, hè? Bob Marley. Marley, everything is going to be alright voor Tovi. Dibi. Um, komt het allemaal nog goed, Tovi? Ja, het komt altijd goed. <laughs> Ik heb veel ergere dingen in mijn leven meegemaakt. Dus. Uh, jawel, het is, het is, uh, die debatten gaan best wel goed. Um, we vliegen elkaar niet in de haren. <laughs> en uh, het belangrijkste is: part, het gaat niet goed met de partijen op zich. We hebben vijf zetels in de peiling al tijden, al voor dit allemaal. Dat, dat, is, dat is meer een zorg, zeg maar. Straks vallen we weer buiten de boot omdat we zelf niet dat verhaal goed vertellen. Ja, maar dit doet er toch geen goed aan? Dat vraag ik me af. Waarom niet? Um, het ging niet goed, dus misschien is het juist wel heel goed... dat je nu een beetje gaat discussiëren over wat, wat die partij is... en waar die voor staat en waar die heen wil. Bij de PvdA en bij het CDA was het ook goed. Maar ja, wat we nu vooral zien is toch een partij die... Uh... Ja, die toch een beetje in conflict is met zichzelf. Ja, dat was, dat was niet goed. Um, maar dat er meerdere kandidaten zijn die de partij willen leiden... hoeft niet slecht te zijn. Dat, dat hebben de andere partijen ook wel bewezen. Maar de wijze waarop het is gegaan met een partijbestuur... en een kandidaatcommissie en ik... en dat het wekenlang speculeren en vervolgens ongeschikt... En dat, dat, dat was heel lelijk voor een partij als GroenLinks. En waarom ja. heb jij toen niet, gewoon niet keihard geroepen, ik, uh, ik wil het... Ik doe het. Ik, mo ik mocht niet. Ja, maar ja, je, je, je wilde het graag. Dus waarom hou je dan wel antiegeprakskodus? Nou, geloof me, er waren momenten dat ik bijna bij Paul Witteman had gezeten. Dat was voordat ze stopte Maar dan was, het steeds, dan was er steeds weer... Kijk, er zijn best wel een aantal Groeniensten waar ik heel veel respect voor heb. Die, die de partij hebben opgebouwd en naar deze plek hebben gebracht. Ik zit gewoon ook, ik heb die zetel in Bruikleen. Die allemaal ook belden. Met... Um, even wachten, rustig, nee, we moeten... Het zo, weet je, Dus op een gegeven moment ga je ook uit respect voor anderen... Um, toch niet doen wat je eigenlijk zelf goed vindt. Hm. Kijk, ik had die week... Het, ik wilde gewoon naar buiten, ik wilde mijn verhaal vertellen. Maar, en daardoor... Ik had ook een, een, echt een valse start gekregen... omdat de dag van mijn presentatie was ik nog aan het vechten. Ja. Dus het, het was niks, zeg maar. Je was nog aan het vechten, toen kwam maar naar buiten dat jij gewoon, uh, eigenlijk gewoon niet goed bent. Je bent ongeschikt. Ja, ja. ja dat was heel hard. Ja. Het is je eigen partij die dat zegt? Nou, een paar mensen van die partij, ja. Nou, ja een paar mensen? Het zijn ja. niet de, de, de, de eerste de beste. Het zijn de mensen die erover gaan. Ja, nee, dat was heel hard. Ik bedoel, um, ik zal die dag nooit meer vergeten hoor, dat ik... ik, ik, het was, ik dat, dat weet ook niemand, maar ik, dat was met een elektrisch autootje... die car-to-go-autootjes, yeah. naar het stadhuis gereden. Um, want daar hoorde ik het. En in een, kamer, in een kamertje met de voorzitter en de vicevoorzitter... van, van die kandidatencommissie. En toen, was, toen lazen ze dat, dat oordeel op. En niemand kent dat oordeel, want dat is inmiddels gewijzigd. Maar de oorspronkelijke, wat daarin stond, was, ex, was echt vernietigend. Dus ik, ik dacht echt, ah, wat? Ik dacht echt, wat is dit? Ik ben geen Tara Singh Pharma. Weet je, dat, dat gevoel kreeg ik echt. Um, en toen dacht ik. Maar moest je toen je kwaad op ze? Moest je, moest je huilen? Wat, bedoel, wat doet dat? Je, werd gewoon, je bent gewoon vertrappeld. Nee dan, ja, nee, dan word ik heel scherp. Dus um, ik, ik werd heel zakelijk. Toen moest ik naar een andere kamer. Toen heb ik een paar mensen gesproken. Uh, toen werd ik wel even emotioneel, moet ik eerlijk zeggen. Toen dacht, toen dacht ik wel van. Maar wat was het ergste wat ze gezegd hebben over jou? Nou ja, het ging niet om wat ze, wat ze precies op hadden geschreven. Het ging, ik dacht, ik heb ze best wel zes jaar veel opgeofferd. Hm. Ik heb er ook heel veel voor teruggekregen. Echt niet normaal veel. En ik ben daar echt super dankbaar voor. Maar ik dacht, dit kan je toch niet menen? Dat mijn eigen partij me zo hard aanvalt. W wat raakte jou het meeste, het dat, dat gevoel van dat je, met je dat je eigen mensen zich tegen je keren. Dat gevoel was het vond ik het ergst. Wa waren die mensen die dat uh, voorlazen aan jou... Uh, zijn die zelf niet uh, bijzonder ongeschikt? <laughs> nou ja, ik moet zeggen... Ik wilde, de, de, de, de, afgelopen maandag was het eerste debat waar ik ook mijn speech mocht houden. Een groot ding achter die, hoe daar stond... was ook echt om aan hun te laten zien... van ik ben wel geschikt. Dat, was, dat zat heel erg... Dat, ik heb maar, dat woordje ook gebruikt ja, in, in die speech. Ik heb het gezien, maar als jij wel geschikt bent... dat betekent dus gewoon automatisch dat die, die commissie ongeschikt is. Ja. Dat zijn jouw woorden en ik... Uh, ik kan het alleen maar beamen. <laughs> ik, kan er niet veel, ja, ik kan het er niet heel erg mee oneens zijn. Ja. Ik denk dat ze een fout hebben gemaakt. Ja. Ja. ja. Een blunder. Ja. Ja. Ja. ja. ja. Maar we zijn verder. Inmiddels zijn we voorbij, de, voorbij die shit. En uh, de aandacht is op zich nu wel echt op de inhoud. Ja, maar ze hebben eerst jou kapot te proberen te maken. Maar door dit te doen hebben ze ook hun eigen partij redelijk uh, kapot gemaakt. We, ja, we, we hebben nu wel echt... Uh, mensen associëren GroenLinks nu vooral met dat gedoe. Ja. Dus het is voor ons heel belangrijk om nu... Uh, waar staat die partij voor, voor duurzaamheid, wat, wat betekent dat? Waar wil je naartoe met Nederland? Wat... Uh, vind jij het nog leuk, eigenlijk? Ja, jawel. Niet alles meer, zoveel als vroeger. Um... Nee, maar de, deze afgelopen twee weken, als je het allemaal... Ik, ik heb het dus echt vandaag en gisteren allemaal nog teruggelezen en terugbekeken. Het is echt een hoop ellende ook, wat er over je heen komt. Vind je het nog leuk? ja. Ik vind het leuk. En ik vind het ook. Tenminste leuk, uh, ik vind het belangrijk. En ik vind het ook. Ik ga, ik ga het niet over. Ik wil het niet. Als ik zou stoppen, dan zou ik gewoon zeggen dat politiek en de GroenLinks, dat is voor mij niet belangrijk genoeg om ervoor te vechten. En ik ga het niet overlaten aan. Nee, maar dat bedoel ik niet. Maar ik, ik, ik uh, hoorde uh, vanochtend uh, wat jouw plaat ging worden. Bob Marley, everything is gonna be alright. <laughs> dat vond ik echt gek. En dat, je zei, en dat je ook vertelde van ja, die draai ik dan als ik het even gewoon. Niet meer zien zitten. Maar het komt allemaal goed. Maar zou het niet gewoon goed komen als je zou zeggen: Weet je wat, ik kap hiermee. Ik heb gewoon gezin in. Ja, misschien. Ik heb het wel. Ik bedoel, er zijn momenten. Ik bedoel, ik heb zelfs. Ik heb op een gegeven moment met Femke een telefoongesprek gehad. Ik weet niet wat... Femke ik Ik zeg veel dingen, denk ik. Maar om te, om te zeggen: Ik ga exit voorbereiden. Um, dus ik ga gewoon. Uh, verantwoording afleggen aan de kiezer en de GroenLinks-stemmers... met de boodschappen, ik ga stoppen. Dat heb ik ook overwogen. Ik bedoel, dat, die momenten zijn er ook geweest. En dan denk ik steeds van, nee, mijn generatie moet, ook, dat, moet, moet zich niet laten wegjagen. Nooit. Het gaat niet goed met die partij en dat, en, dat, en dat heeft niks te maken met deze weken. En het is eigenlijk heel raar dat iedereen gelooft in... Dat de toekomst groen is en dat groene levensstijl is gewoon de levensstijl, de moderne levensstijl. Hoe kan het dan dat deze partij daar niet van profiteert? En ik heb daar ideeën over en ik, dan ga ik niet stoppen. Nee. Nee. En wie weet wat er nog gaat gebeuren. Ik bedoel, ik weet ook niet wat er gaat gebeuren de komende weken en zo. Maar um, als ik het opgeef. Heb is de je, je vandaag ook... nog getwijfeld? Nee. Nee. En, en, en wat is jouw persoonlijke motief, gewoon je persoonlijke motief. Ik snap dat je het doet voor de partij en dat beter moet, maar, maar waarom wil je het zo graag? Waarom wil jij een partij leiden die jou eigenlijk ongeschikt vindt? Wat is, wat is jouw persoonlijke drijfveer? Um, ge gewoon, ik bedoel, dat moment dat ik um, in 2006... Ik was, een stu ik was student, ik was, ik was politiek bewust, ik was best wel politiek geëngageerd geraakt. Elke dag volgde ik het. En dan zag ik um, Femke Halsema en ik zag die partij... en ik zag hoe ze zaten te vechten tegen, ook tegen de verdrukking in, in... toen het allemaal over de multiculturele samenleving ging. Islam, integratie en immigratie, de drie I's, zoals, zoals ik ze noem. En op de een of andere manier heeft die partij me geraakt. Ik weet niet hoe precies, maar die heeft me wel geraakt. En dat heeft zoveel voor mij betekend. En ook voor mensen in mijn omgeving. Ik wil dat ook. Zeg maar, dat is, dat, is een, dat is een van de belangrijkste motivaties. Maar dus dan ben je heel loyaal naar die partij toe. Mm -hmm. Maar als je nu loyaal zou zijn naar de partij... zou je eigenlijk moeten stoppen. Want ja, deze tweestrijd maakt, doet de partij niet veel deugd. Dat vraag ik me af. Ik denk dat soms moet het even heel naar worden... voordat het beter wordt. <lacht> ja, ja denk ik wel. Ja, dat klopt, maar goed. Je kan het he inderdaad heel naar maken. We zijn aan het we waren en dan aan kan het inderdaad een beetje beter worden. Beter dan naar gaat het niet worden. Nee, maar nee, nee, nee. Ik bedoel, soms moet die partij een soort van existentiële fase hebben. Hoe kan het toch dat het niet goed gaat met deze partij? Dat is de vraag die ik eigenlijk wil stellen. Niet per se de vraag, nee, maar... Jolande Sap of Tovik-Dibi. Maar uh, hoe kan die partij zich in de harten en hoofden van mensen... Dat was net Merken. gebeurd met dat lenteakkoord. Want GroenLinks was weer eindelijk een beetje... Nou, deed weer mee. Jolande ja, ja. Uh, had eindelijk iets bereikt, iets tastbaars. Ik werd er heel ongemakkelijk van. van, die, van hoe ja, iedereen... maar jij. Maar de partij werd daar beter van. Nee, niet veel beter. Maar jij beter. werd ongemakkelijk. Nee, nee, nee, nee, niet veel beter. We, kreeg, we hadden in de meest betrouwbare peiling... na het lenteakkoord één zetel erbij. Zes zetels. Dat is nog steeds verlies van vier, van vier zetels. Kijk... Je moet los van een akkoord een verhaal hebben wat leeft. Dat, was, dat is mijn grote ongemak. Dat, was, dat is ook hoe, waarom ik best wel geïrriteerd ben als iedereen over het lenteakkoord de hele tijd maar blijft praten. Het is nee. heel goed en GroenLinks heeft goed werk geleverd ook. Um, maar je, zijn we niks zonder dat akkoord? Het, is toch, het zou toch verschrikkelijk zijn als we, als, we, als we dat akkoord nodig hebben om überhaupt te mogen bestaan. Maar goed, als jij zoveel houdt van die partij, het is jouw iets. Het heeft ook iets wakker gemaakt mm -hmm. in jou. Uh, dan doe je deze zet, namelijk ten, ten strijde trekken tegen Jolande Sap. Um, doe je het voor jezelf of doe je het voor de partij? Ik doe het voor de partij, maar... Ik bedoel, de, iedere, elke politicus die, die, die, die ontkent dat het ook iets met zichzelf te maken heeft, die ligt... Um, ik doe het ook omdat ik denk dat ik het kan. Ik, bedoel, ik, denk, ik geloof ook in mezelf. Ik geloof ook dat, ik, um, dat, dat de tijd rijp is ook voor iemand als ik... om uh, um, op een belangrijke positie dit verhaal te gaan vertellen. Maar, maar, maar ik zeg ook, doe je het voor jezelf? Ook omdat je het leuk vindt, die, die aandacht. En dat je dan dacht bij jezelf, ja, daar kunnen we het over de inhoud hebben. En dan sta ik in de schijnwerpers. Uh, het Niet per se de niet per se de schijnwerpers van het... Ik, als je ik kijkt naar hoe, nu, ik, hoe ik nu herkend word... dat is niet waarvoor ik het doe, per se. Wel, ik denk, gewoon dat ik, het, dat ik, het, ik denk gewoon dat ik het kan. Ik denk dat ik goed ben in debatten. Ik denk dat ik scherp een verhaal kan vertellen. En ja, dus dat, ik wil ook wel dat dat aandacht krijgt. Ja, dat zit er wel ook in. Je houdt van aandacht. <laughs> um, ja, maar daar klinkt het alsof het alleen maar om aandacht gaat. Nee, niet de aandacht om de aandacht. Ik... Ik hou van verrassen. Ik hou van um, ook soms een beetje provoceren. Um, ik vind dat we dat meer moeten doen. Ik denk dat ik dat goed kan. Ja. Ik bedoel, wat, wat jij hebt gedaan met dat hele Donorshow gebeuren... Um, dat is wat GroenLinks moet doen met onze standpunten. Niet alleen maar... Ja, maar dan, maar dan moet je nu bekendmaken, jongens, het was maar een geintje. Ik heb het al, het bedoel, het was fake. Nee. De show was ook nee, niet echt. Dan moet bleek. je nu gewoon zeggen, nee, hey, bedoel... jongens, het punt is gemaakt. De standpunten zijn over het voetlicht gegooid. Ik heb gisteren nog bij Nieuwsuren een half uur kunnen debatteren. We hadden die zendtijd. Het nee. is niet waar. ik, ik die niet Maarten, een geintje. Ja, ik besta eigenlijk niet. Het was een ja. hoax. Nee, nee, nee. Nee, ik bedoel, dat, dat confronterende en provocerende en mensen laten denken... En de grenzen opzoeken. Dat is eigenlijk wat GroenLinks vroeger altijd was. En, en, dat, en het is nu heel braaf geworden. Een beetje lichtgroen geworden. Um, ik, vind dat, ik vind dat dat anders kan. Jij zegt vooral dat het is uh, begonnen... Uh, tijdens de stemming over de, de KoenLoes-missie. Uh, of die politiemissie uh -huh. in, uh, uh, die wij gingen doen in KoenLoes. Waarom heb je toen niet tegengestemd? gestemd? dat is, ja, dat is een fragment. hele vraag. Um, Mm -hmm. Ik ga ooit een boek schrijven en dan ga ik... Dat, en dan, nee, ooit zal ik dat, dat wel Het is... Ik heb gewoon voorgestemd. Punt. Dat, dat, ik kan er niks anders over zeggen. <laughs> anders zou ik het wel creëren. Nee, ik heb voorgestemd en ik, ik heb wel eens momenten gehad dat ik dacht van... Hoe, ik bedoel, een, een van mijn beste vrienden die... Uh, die ging mij echt haten. Door, door mijn voorstem. Maar een rel creëren, de rel is er al. Die was er vorige week al, dus dat, dat, het kan niet erg. Uh, het dat. Het kan wel dus, erg, geloof me. Nee. Um. Maar het is, want dat is echt heel... Ik bedoel, toen ik alles las, heb ik bij mezelf: zo... Hé? Maar Ineke van Gent heeft toen tegengestemd. Mm. Nou, dat was een, een daad. Een enorme heldendaad, ja. En jij zegt van nou... Tijdens die, die stemming is het eigenlijk misgegaan met, met GroenLinks. Toen, toen, toen brak er iets ook in jou. Maar waarom, wie heeft gezegd dat je voor moest stemmen?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 Weet je, wat, wat mij het meest tegenstaat eraan was... want ik heb, ik heb ook die weken daarna, na dat besluit... Het land, zijn we het land ingegaan om de leden te overtuigen. Heb jij aan meegedaan? Heb ik aan meegedaan. En, en, um... Dus dat was gewoon ook één grote donorshow, ook één grote leugen? Nou ja, nee, niet de leugen, maar ik heb daar wel dingen gezegd... waarvan ik nu denk van... jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, dat had je nooit zo moeten doen. Maar uiteindelijk, bedoel, je moest het dus van Jolande Sap doen.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 is dat wij erover hebben gesproken alsof we vanuit Den Haag voorwaarden, garanties konden stellen over niet vechten of over we gaan ze allemaal volgen. Dat kan niet. Maar één tegenstem dat kon. Jij was eigenlijk de tweede. waren er ja. nog meer? Er waren genoeg. Um, en we hebben het, we hebben en de, en toch hebben die negen voorgestemd naast naast Ineke. Hm. Ja, je bent op zoek naar iets. En ik, nee. kan, ik, ik, ik, nee, maar, ik ben niet op zoek naar iets. Namelijk, ik weet dat er iets is nu plotseling. Mm. En jij bent enorm voor transparantie. En dat ja. zie het jou ook. Bedoel, Je was ook al kwaad op die commissie dat jij niet naar buiten mocht komen. Nu mag je zelf naar buiten komen. En nu doe je het niet. We mogen nooit meer zo communiceren over die missie. Zoals wij toen hebben gecommuniceerd over die missie. Mag nooit meer weer gebeuren. Dat besluit mag nooit meer weer gebeuren. Ik bedoel, het is dat die mensen daar al zitten nu. Dat ik er niet een nieuw ding van wil maken. Maar... Het was in alle opzichten fout. En het was ook afgedwongen. Dat is gewoon hoe het was. Maar als dat soort dingen gebeuren, hè? De, de, de, wat er afgelopen twee weken is gebeurd... dat jij eigenlijk ongeschikt bent bevonden als, uh, als lijsttrekker. Misschien wel als Kamerlid, zo erg was het. Mm -hmm. uh, en anderhalf jaar geleden die stemming over uh, Koenders. Heb jij ook ooit wel eens gedacht, nou wat Hero Brinkman doet, dat moet ik ook doen? Nee, ik zou nooit, nee, nooit van mijn leven, ik vind dat zo... Ik vind dat ook iets egoïstisch hebben. Ik, zou, ik ben niet... Broer, er zijn ook mensen die zeggen... oh moet je niet naar D66, moet je niet naar de PvdA wat dan ook. Ik, zou, ik, ben, niet, ik ben hier niet voor een soort van tijdelijkheid of zo. Ik heb voor GroenLinks gekozen heel bewust. En ik zal dat, die partij nooit meer verlaten. En um, ik zal ook nooit dat afsplitsen of zo. Waar gaat het over? We hebben al te veel partijen. En dan ga ik nog een partij... Weet je dat... Nee. Nee. Nee, maar het is... Uh, wat kan ik erover zeggen? Er komt even een ambulance voorbij, rij je zo? Ja? Nou, wat kan je erover zeggen? Ja. Gewoon, het was... Weet je, ik ben zo... Er, er waren echt... En dat hebben alle kamerleden, denk ik, wel gehad, hoor. We hadden echt nachtmerries van dat er een dode zou vallen daar. Bij die, uh, en nog steeds, hoor. Dat je denkt van... Huh, de dag dat daar iets gebeurt, is echt de dag dat mijn leven eindigt. Na. Nou, want dan moet je gewoon, dan heb je iets gesteund wat, wat zo extreem... Nou ja, ik denk dat dat, dat besluit heeft, heeft die partij een beetje in verwarring gebracht. Ja, maar het heeft jou ook in verwarring gebracht. Ik bedoel, je ziet totaal verward nu op de bank hier. Nee, nee, nee, ja, nee. Je zegt nee. van, ja, eigenlijk wil ik, je, je wilt gewoon zeggen. Maar dan zeg je, ja, als ik dat nu zeg, dan krijg je helemaal weer uh, de, nee, want dan lijkt het rug. alsof ik, Nee, want dan lijkt het alsof ik, uh, ik ben kandidaat lijsttrekker... en oh, nu gaat die jongen ineens allemaal dingen roepen. Um, ik vind dat niet netjes. Nee, maar je hebt het al gezegd. Je is hebt al gezegd, sinds, dat, sinds die stemming met, met die Koendersmissie. is het misgegaan met de partij. Ja, dat klopt. Ja. Daar sta ik achter. En, uh, nu maar het en is nu... ook je eigen fout geweest. Ja. Je, hebt, je hebt zelf voorgestemd. Ja, zeker. Ja. Ja. Wat, jij zegt van, nou, als ik ooit nog een boek ga schrijven... <laughs> hoeveel van dit soort punten... Nou ja, ik zou nooit zo'n Ella Vogelaar-boek kunnen schrijven... waarin je echt alles vertelt over ook privé dingen. Maar ik zou wel eens. Een, ik heb zoveel gezien de afgelopen zes jaar. Niet alleen binnen GroenLinks, maar gewoon binnen de Kamer. Hoe, hoe dingen gaan, ook hoe contacten verlopen. tussen... Maar daarom vroeg, ik vind het nog wel leuk. Nee, wel, want die dingen zijn ook heel mooi. Ik bedoel. Um... Oh, mooi, tegen je principes stemmen? Nee, nee, nee, nee, maar er zijn ook dingen. Ik, een, een goed voorbeeld. Ik weet niet of ik. Dat... <laughs> het komt door deze cocktail. Nee, er was een. Ik, ik heb wel eens ge sms met Geert Wilders. Dat is ook wel grappig. En er zijn soms zulke persoonlijke contacten... Um, waarin je als mens met de mens communiceert. En zodra je in die zaal zit... dan gebeurt er iets wat zo, soms zo nep is. Um, dat, dat ik ook soms denk... Ik zou, dat het zo zonde is dat de politiek niet over bepaalde dingen heen kan stappen. Omdat als mensen zouden zien hoe we achter de schermen met elkaar praten en discussiëren... Dat is hoe het moet zijn eigenlijk. Ja, maar, maar, maar ja, precies, maar jij zegt dus de, de jonge generatie moet opstaan. Het is tijd voor mensen zoals jij. Maar ondertussen ben jij enorm onderdeel van het systeem geworden. Je durft bijna niet meer voor jezelf op te komen. Jawel, nee, want ik heb het... Nee, dat klopt niet. Ik vind dat ik veel meer zeg- en opener ben... dan veel, andere, veel meer politici over hoe wij politiek bedrijven. Nou ja, je hebt het nu al drie keer gezegd. Eerst met, oh ja, Femke Halschema, uh, die heb ik aan de telefoon gehad. Omdat Toen het ook over andere mensen... En nu zeg je ook dat je met mensen... Geert Wilders hebt ge -sms. Wat stond erin in dat sms Nee, nee, nee omdat het ook... Omdat het gaat over andere mensen. Dat is het. Wat, wat heb je ge naar Geert Wilders? Nou, nee, dat is niet... Uh... Maar was het vriendelijk? Ja, ja, ja. Nee, het was... Het was Oké, okay, nee, ik, ik zal wel zeggen wat ik heb ge um, hij, heeft, hij had dat boek geschreven dat... Uh, anti-islam ding, wat, wat gelukkig heel weinig aandacht heeft gekregen. Maar daar zat, daar zat een passage in over het moment waarop zijn vader overleed en dat hij met de beveiliging was. En gewoon het die beschrijving was verschrikkelijk. Gewoon, weet je, niet, niet, hij kon, ik bedoel, ik heb mijn vader ook verloren, dus ik denk dat dat ermee te maken heeft. Maar hoe die gevangen zat tussen beveiligers en niet eens emoties kon tonen. Ik vond dat een heel, heel heftig moment. En toen dacht ik, ik ga Iets aardigs. Uh, SMS'en. En dan zie je gewoon dat er. Uh, en wat heb je ge-SMS dan? Dat het me heeft geraakt. En dat ik. Uh, dat, die, dat, het, dat het wel een sterke man is. En dat wij. Het, en dat ik hem binnenkort weer ga uitschelden. Dat ik, en uh, dat begreep hij ook wel. Maar. Uh, dat dat menselijke. Dat is. Dat is, dat. dat het, het, het gebrek aan het menselijke is wat de politiek zo lelijk maakt. Ook, ook wat er bij GroenLinks was gebeurd. Het heeft heel erg te maken ook met dat menselijke. Je wordt, het wordt bijna een apparaat soms, een machine. Het haalt het slechtste in mensen naar ja, boven. Ja, ook het mooiste. Ja. Nou, daar heb jij niet veel van, van meegekregen. Ja, nee, het haalt echt ook het mooiste. Maar goed, wat SMS wilde wilde terug? Nee, nou ja, dat ja. ga ik niet zeggen. Maar was het mooi? Ja. <lacht> <lacht> <lacht> um, nou ja, ik heb ook een plaat voor jou uh, uitgezonden... Dan uh, zet je koptelefoon maar op. Ik okay. hoop dat het een goede keuze is geweest. Ik hoop dus, het ook, uh, ik ben benieuwd. Ja. Nou, misschien luistert Geert Wilders sms semester hier zo meteen uh. al even. Ja, de Rolling Stones met You Can't Always Get What You Want voor Tofik Dibi. Uh, goede keuze? Ja, het is ook echt bizar. Dat, want ik, ik, ik zat eerst te denken, is dat Elton John? En toen hoorde ik pas dat Rolling Stones... Die, die, die stem van Mick Jagger klinkt soms als Elton John. maar um, Het is grappig dat je die, die titel hebt. Het is bizar eigenlijk. Want de afgelopen, ik denk twee dagen, <laughs> sinds die peilingen bekend zijn... Is dit wat ik tegen mezelf probeer... Ik probeer een soort van gesprek met mezelf te houden van... Tovik, soms krijg je hem niet. Zoals je, wat je, je krijgt soms gewoon niet dat doel wat je voor jezelf hebt. Voor en de peilingen stelt. bedoel je dan dat uh, Jolande Sap op 70% staat... en jij op uh, 10, 11% van, ja, van, van, van... 16, ja. soms 11. Ja. En, uh, al, al had ik dat debat gisteren bij de Nieuwsuur bijna gewonnen. Als, dus het, ik zie wel een stijgende lijn. Nee, maar het idee van... Ik ben extreem... Doelgericht. Dus als ik iets wil, dan. En het lukt bijna altijd. Het is bizar. En dit is misschien wel een keer dat het niet gaat lukken. Kan je Omdat... tegen je verlies? N ja, ja, ik, zal ja ik, ik ben wel gewoon een sportieve verliezer, maar. Um, ik ben ook heel hard voor mezelf. Dus dan, ik denk wel dat ik dan. even heel zwaar ga krijgen. Nu heeft uh, Jolanda Sap vandaag bekendgemaakt. als jij uh, partijleider wordt, dat zij waarschijnlijk weggaat uit de partij. Um, als jij niet de leider wordt. Wat doe jij dan? Ik, ik, ik heb gezegd, ik ben voor GroenLinks, dus uh, ik ga door. Maar ik heb het niet in de hand, zelf ook. Ik bedoel, uiteindelijk zijn er nog allerlei commissies. En, uh... Maar uh, wil jij onder Jolande Sap in een fractie zitten? Ja, ik wil, ik wil in de, in de GroenLinks-fractie zitten... Um, als zij vindt, dan, dan ga ik haar feliciteren en dan ga ik zeggen: we gaan samen dan die campagne in. Maar als, uh... Word jij niet de Rita Verdonk van de VVD? <laughs> of tenminste van, de, van, van ja, Wat dat... Rita Verdonk voor, voor, de VVD, voor de VVD heeft gedaan en heeft betekend, dat, dat word jij misschien dan voor GroenLinks? Nee, ik wil laten zien dat het dus anders kan. Ik, ik krijg die vraag, ik, ik heb er zelf ook wel over nagedacht hoor, of dat niet gaat gebeuren. Um, het, ik denk dat. Kijk, wij moeten ons allebei dienstbaar opstellen richting de idealen van GroenLinks. En um, als we daartoe allebei bereid zijn, kan het, kan het prima. Want zij heeft, een bepaald, zij heeft een bepaalde uitstraling, een beetje pragmatisch bestuurlijk. Um, ik heb een andere kant, meer vechten en, en, en idealen. En, um, die heeft zij trouwens ook hoor, dus ik wil daar niet... Uh, dat kan heel mooi samengaan. Dat weet ik zeker. En het, nou, het is het begin... één keer heel goed misgegaan in nou ja. ieder geval, heb ik nou gehoord. Ja, nee, maar ten, tijdens ook... van de, ten tijdens van die Kuno's missie. Ja, nee, het kan dus. Het, het zal ook wel in het begin even ongemakkelijk zijn. En we hebben, ook wel hier, we hebben hier ook wel al een beetje over gepraat. En we gaan de komende weken ook nog wel meer hierover maar praten. Maar jullie zijn toch ook geen vrienden? We zijn geen vrienden, nee. Zij is toch niet jouw type? <laughs> nee, jawel. Het is, het is... Ik heb op, op, voor, voor veel dingen heb ik bewondering... Um... Voor veel van haar kwaliteiten. Maar het is niet. Het is niet. Ik bedoel, ik, het is niet de klik van. Bam, we, we, we, we, we gaan met, we, we, vrijdagavond, zaterdagavond. Nee, maar, we zitten je, in een kroeg samen. Nee. Ik kan me wel voorstellen, als iemand lijsttrekker is. Of, of fractievoorzitter. dan moet je toch voor door het vuur gaan. Weet je wel? Dat moet toch iemand zijn die. Of je denkt bij jezelf: ja, en, en nu gaat ze het zeggen. En nu ga, gaat het gebeuren. Je moet die toch volledig kunnen steunen. Je moet ja, die... maar dat kan ik wel. Als ik. Maar. Uh, kijk, waar ik niet tegen. Wat ik, wat ik, wat, ik, ik kan niet tegen leiders die. Um, nee, ik moet het anders zeggen. Ik kan voor haar door het vuur gaan als, als we het beste doen voor GroenLinks. Als ik het gevoel heb dat de leider niet datgene doet wat goed is voor GroenLinks, dan, wordt het, dan is het lastig. Um, maar ik ben niet bang dat dat fout gaat of zo. Ik denk ook dat het. Goed nou ja, maar jij valt er wel aan op het feit dat ze GroenLinks niet goed leidt. Nee. Nou, dan heb ik het debat van gisteren niet goed gezien. Nee, ik heb gezegd. Um, het kan. Het, de, uh, um, het kan wat vrijer. Ja. <laughs> het kan beter. Vrijer. Meer, meer openstaan voor kritiek. Uh, luisteren naar anderen. En dan ben je de leider en dat is prima. Maar uh, je kan soms ook iets leren van andere kamerleden en van andere mensen. En um, dat is voor mij heel belangrijk, dat de leider dat kan. Dat is dus iets wat ik wel aan haar ga vragen. En zij zal van mij ook wel andere dingen gaan eisen. Van, um, Tovig, ik ben het nu. En jij hebt soms opvattingen over bepaalde dingen. Uh, maar dan Hoe moet groot je er... is de kans dat jij toch niet op die lijst komt? Dat, dat weet ik echt niet. Nee, ik, ik weet het echt niet. Ik wil ook niet eens denken over het moment. Want ik ben gebeld al door de kandidatencommissie over. De, zodra de uitslag bekend is, moet er een nieuw gesprek plaatsvinden. Zowel met Jolanda als, als met mij. Um, dan uh, hoor ik het wel. Ik bedoel. Uh, de vorige keer was het niet een heel beste gesprek. Nee. Dus de vraag is hoe het gesprek dit keer uh, zal, zal verlopen. Maar ze hebben me ook gezien de afgelopen week. Ze hebben ook wel gezien dat ik. Uh, toch wat geschikter ben dan ze, dan ze dachten. Misschien. Ja, maar moet je ook op een gegeven moment niet de eer aan jezelf houden? Misschien. Ja, misschien. Uh, het hangt allemaal af van hoe dat dan gaat. Uh, wat is je grootste angst? Uh, nee, niet per se angst, maar ik ben wel ergens beducht voor... dat er weer iets van wat er afgelopen week is gebeurd... dat dat misschien weer gebeurt. Ik, ik heb wel ergens in mijn hoofd... Achterin um, pas op of zo, weet je, van uh, um, als, als, als ze ook maar iets zeggen, Allah, we willen je toch niet of zo, dan, uh, dan is het misschien wel gewoon tijd om te zeggen: Adios, amigos, <laughs> ik ga op een andere manier GroenLinks helpen. Ja, dat, dat kan, dat weet je niet. Ik heb het niet voor het zeggen. En zou je nu uh, GroenLinks een grote dienst bewijzen door gewoon te stoppen? En... Nee, ik denk het niet. En ook niet alleen GroenLinks, ook heel veel van die... wat ik dan noem straatgast, straatgastjes op straat die me... die de afgelopen dagen hoe, hoe, ze, hoe extreem ze je aanspreken. Maar ook gewoon mensen, jong en oud, um, van wat goed. En ook gewoon... Zit er ook uh, angst in jou voor 12 september? Ook. De verkiezingen? Ja, ook. Wat is daar jouw angst? Dat we echt verliezen. En dat er dan weer een nieuwe... Uh, rel ontstaat. Dat is... Dat, dat, ik bedoel, het moet nu eigenlijk na het lijsttrekkersreferendum 6 juni is de uitslag, dan moet het klaar zijn. Dan moeten we allemaal um, richting uh, 12 september gaan en, en winnen. En als dat niet gebeurt, dan heb je wel weer gewoon een nieuw, nieuw, nieuw pijnlijk moment. Zo simpel is het. Want, want st Jullie staan nu op uh, vijf zetels. Stel voor dat wordt het. Wat is GroenLinks dan nog? Dat zou heel pijnlijk zijn. Is het dan einde oefening ook? Nee, nee, zeker niet. Ik bedoel, niet als ik kijk bijvoorbeeld naar hoe dat met D66 is gegaan. Toen, toen um, Femke nog fractievoorzitter was, dat Alexander met drie mensen. Hij, Boris van der Ham en Fatma Kozekaja. En kijk, nu zitten ze met, net als met tien met mensen, net als wij. Maar het wordt, maar dat, dat wordt dan wel heel, dat wordt dan echt, echt vechten. Ja. Je, hebt er echt, je bent er echt bang van, hè? Nee, ik ben wel bezorgd over 12 september. Ja, want ik, ik zie nu al wat er gebeurt. Roemer tegen Rutte, Wilders tegen Rutte, Samson. Uh, uh, waar is GroenLinks? Partij voor de Dieren vertelt dat groene verhaal heel goed. Um, wat is dat onderscheidende van GroenLinks? Is dat het lenteakkoord? Weet je, is dat het? Er moet meer. Er moet meer vuur in. En, en meer verhaal in. En meer idealen in. Grotere verhaal dan wat andere partijen vertellen. Inderdaad, we kijken hier ook naar Telenet. Ja. Ten eerste, Zweden wint Eurovisie Zomfestival. Gefeliciteerd. <lacht> ik, uh, ik, heb het niet gehoord. Ik ken het nee, liedje steeds. niet. Nee, uh, is bent... ABBA weer terug? Geen serieus, idee. Toch? Ja, ja, zeker. <lacht> uh, en daaronder staat ook uh, Roemer wil uh, premier worden. Dat heeft hij vandaag gezegd, uh, uh, uh, ook bij nieuwsuur. Um, komt er ook een keer te staan? Uh, ook Tofik Dibi wil premier worden. <lacht> Dat zou me niks verbazen ooit. Nee, nee, nee. nee. nee. Ik GroenLinks past sowieso bescheidenheid over in een kabinet... of ministers leveren of premier leveren. Uh, want we moeten eerst... Uh, ja, maar als hoop. je het nou over vuur hebt dat in GroenLinks moet komen... over, over passie en strijd... dan moet de lijsttrekker van GroenLinks ja. toch ook premier willen worden. De lijsttrekker van GroenLinks staat in de peiling op vijf zetels. Dan is hij echt gek in zijn hoofd als hij dat gaat roepen. Ik wil fractievoorzitter worden. Dat is die vuur. Ik zou niet... Maar ik meen het serieus... Ik wil echt in de Kamer blijven. Ik wil niet in een kabinet stromen. Het is niet dat ministerspost gebeuren, dat, hoe iedereen daar altijd op aas. Dat heb ik nooit. Um, weet je, ik ben gevraagd om wethouder te worden in Amsterdam en ik, om, om lijsttrekker te worden in Amsterdam. Dat heb ik allemaal niet gewild. Ik zit niet aas op functies. Ik wil in de Kamer debatteren en het verhaal vertellen. Los van GroenLinks, wil jij ooit premier worden? Ja, dat weet ik niet. Maar wat wil je? Ik wil, ik, wil wel het, ik wil toch ergens wel het gezicht zijn van een nieuwe generatie. Dat wil ik gewoon, ook al ontken ik dat soms. Um, ik, wil, ik, wil, ik wil leider zijn van deze partij. Ja. En, en, ik zou, en als ik dan nog iets erbij mag zeggen... Ik zou, ik zou heel erg willen vechten voor een fusie met D66 en de PvdA. Op termijn. Ja, dat, dat is ook iets wat ik heel graag wil. Dat wil ik al heel lang... En, en veel mensen willen dat al heel lang, ook van die partijen. En dat is iets wat steeds maar niet lukt. En het is ook frustrerend dat het steeds niet lukt. Maar er zijn te veel partijen in Nederland... en ik denk echt dat het goed zou zijn als die drie partijen... een soort van nieuwe progressieve beweging worden. Ja. Nou, dat is... Nou, dat is mooi dat je dat zegt. Al tenminste, een heldere uitspraak. Ja, nu krijg je een heldere uitspraak. Ja, dit is, uh... En als jij zou Leiden... niets liever willen dan dat... Als jij leider wordt van, van GroenLinks, dan ga je dat proberen... om in ieder geval d 60 en GroenLinks te laten samensmelten... en dan komt de Partij van de Arbeid er later ook bij. Ja, die drie partijen zou ik in één partij willen omvormen. En dat, daar wil ik heel graag zelf ook uh, bij betrokken zijn. Ja. Nu heb ik het idee dat de Partij van de Arbeid... zeker onder Samsung iets verder weg ligt. Maar als ik GroenLinks en D66 uh, goed het part, de, de verkiezingsprogramma... altijd bestudeer, dan lijkt dat ook 80% op elkaar. Dus die zouden al... in Zeer nabije toekomst. onder Tovec Dibi. Uh, kunnen samensmelten. Ja, maar ik zou de PVD erbij willen houden. maar het klopt, we lijken veel op elkaar. Alleen GroenLinks is echt wel wat socialer en groener. En, maar dat zijn geen verschillen die onoverbrugbaar zijn. Ik, ik, ik raak heel vaak gefrustreerd door al die versplintering. Ook op links. Ook op rechts hoor trouwens, maar ook op links. Dat ik, dat, dat ik denk van. Weet je, ik zie mezelf al. Stel dat ik die komende campagne. Ik zie mezelf al in een zaaltje zitten met, met een D66er. En dan ga ik zeggen, oh, jullie hebben die, mo jullie hebben die motie niet gesteund in 2007. En dan zegt hij, ja, maar jullie hebben die... Het is vaak met een vergrootglas zoeken naar de verschillen. En als we echt Nederland willen veranderen... dan moet je ook op een gegeven moment samenstaan en zeggen... dit is ons gezamenlijk verhaal. Maar ik zie de Partij van de Arbeid toch langzaam meer richting de SP nee. gaan? Nee. <lacht> nou ja, zij dat zei Samson zelf, weet je wel. Wij, wij schurken het ze zijn niet bang tegen SP voor... aan. Ze zijn gewoon bang voor stemverlies. Dus die, die drijft dus misschien uh, eerst D66 GroenLinks samen? Dat, dat zou ik lastig vinden. <laughs> Waarom? Je moet er ergens beginnen. Ja, omdat ik soms ook moeite heb met hoe, hoe D66 uh, flirt met de VVD. Um, en hoe het altijd een beetje van dit en een beetje van dat is. Dus dan moeten ze ook kiezen. En dan moeten ze ook wel wat socialer en groener worden... Um, maar ja, het zijn wel de partijen waar ik aan denk. Ja, d 60 is een van de partijen waar ik, waar ik van denk. Dat wordt niet heel, moei heel moeilijk. Stel voor uh, Tove Dibi is 80 en die kijkt terug uh, op zijn leven. Wanneer is het geslaagd? Mm. Mm. Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Mm. Dan, ja, dat klinkt, dat, dan moet ik heel veel jongeren hebben geïnspireerd... om iets te doen wat ze eigenlijk niet zouden doen. Ik denk dat dat, dat, dat iets is wat voor mij belangrijk is. Niet per se een wet of een, uh, nou, nog, uh, of een akkoord of zo. Jongeren inspireren, dat is toch mooi? <laughs> en dan, hoe groot was de druk op jou om uh, voor te stemmen... tijdens die Koenersmissie? <laughs> groot. Maar ja, ik, ik, had, ik heb die druk ook toegelaten. Ik had ook... Uh... En hoeveel mensen wouden er bij GroenLinks nog meer tegenstemmen? Nou ja, nee, maar die mensen hebben allemaal voorgestemd. Het is te, ik vind het te makkelijk om nu te zeggen... Uh, oh, die was het eigenlijk tegen en ik was eigenlijk tegen en die was eigenlijk tegen. Omdat, het, omdat het, het is bijna goedkoop om daar nu weer een discussie over te beginnen. Er waren in ieder geval veel mensen tegen. Uh, Tofie, uh, ben jij de nieuwe leider van GroenLinks? Ja. Nou, dankjewel voor dit mooie gesprek. Ja, ik wens je veel succes ik. Ik en een fijne, een fijne nacht hier in deze ja, hotelkamer. Dankjewel. je En.